10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De PvdA-fractie komt zometeen bij elkaar om te praten over de situatie... na het opstappen van partijleider Cohen. Verwacht wordt dat fractie, vice-fractievoorzitter Dijsselbloem... tijdelijk het fractievoorzitterschap op zich neemt. Hij is naar eigen zeggen geen kandidaat om het ook te blijven. Er was een uh, brede zorg over hoe het ging. Uh, uh, zowel de peilingen als de uitstraling die we als Partij van de Arbeid hadden... Ja, die kogel is gisteren door de kerk gegaan. Uh, nu is het zaak om uh, gezamenlijk weer en straks met één nieuwe fractievoorzitter uh, die strijd aan te gaan. Kandidaten uit de fractie krijgen een week de tijd om zich te melden. En daarna mogen PvdA-partijleden zich erover uitspreken. De Woonbond en de vakcentrale FVV zijn woedend over het kabinetsplan om de huren te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In een brief aan de Tweede Kamer noemen de bonden de verhoging van 5% onacceptabel bot. Met de maatregel hoopt het kabinet de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Volgens directeur Paping van de Woonbond heeft de invoering grote gevolgen voor de huishoudens. Ja, die maatregel leidt tot een koopkrachtverlies voor huurders met een inkomen boven de 43.000 van maar liefst 300 euro per jaar. Uh, en dat is het eerste jaar. Het jaar daarna komt er nog eens 300 euro bij, et cetera. Dus uh, ja, in deze tijden dat de koopkracht onder druk staat, zullen huurders uh, nog meer moeten inleveren. De maatregel treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en wordt op 1 juli ingevoerd.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 Dan is weer nog vanochtend bewolkt en in de noordelijke helft van het land wat motregen. Vanmiddag droog en hier en daar zon. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen eerst bewolkt met regen, later opklaringen en het wordt dan 9 tot 10 graden. WB Verkeersinformatie op de A10 de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... staat tussen Geusweld en de op 2 kilometer. Tussen Zwolle en Deventer rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Cairo. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Op een half uurtje, dan komt de fractie van de Partij van de Arbeid... in het gebouw van de Tweede Kamer bijeen. En de grote vraag nu is, waar is Diedrich Samson? Waar is Frans Timmermans? Samson zit op zijn kamer, begrijpen wij vanuit Den Haag... en moet straks dus de trappen op... richting de fractiekamer van de Partij van de Arbeid. En de NOS-collega's zijn daarbij. Dus zodra hij zijn gezicht laat zien, hoort u dat. Verder gaan we praten over de laatste weken van Job Cohen. Hoe is het nou precies verder gegaan? Wat was de rol van Spekman, de partijvoorzitter daarbij? En we gaan praten over... De voedselbank voor de hond en de kat, want die is in opkomst. Verder het stof van de postoorlog is opgetrokken... maar de liberalisering is een harde strijd geweest. Wat dat betreft heeft Cent uh, in die tijd heel hard leren vechten... Uh, om haar voorpastaan uh, te verzekeren. En het ochtendhumeur van uh, Diederik Ebbingen. Het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst maar snel in Den Haag, want de vraag is... hoe laat begint die fractievergadering? Precies half elf staat er normaal gesproken in de schema's. En waar is Diederik Samson, NOS-collega Welkom Boom? Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Nou, Diederik die zit op zijn kamer en de deur zit dicht... En er staat een legertje journalisten, camera's, fotografen, et cetera, voor die kamer te wachten tot hij naar buiten komt. Omdat hij wordt gezien als een van de meest kansrijke uh, kandidaten voor de opvolging van Cohen. Ja, en of hij dat zelf wil, dat willen we natuurlijk van hem horen. Maar uh, ja, de deur zit dicht, dus dat horen we voorlopig niet. En uh, net als alle andere leden van de fractie... heeft hij overigens tot 28 februari om te beslissen of hij zich kandidaat stelt. Want tot dan uh, loopt de aanmeldtermijn. Ja, is het geen publiek geheim dat hij het al heel lang heel graag wil? Nou, uh, het is een publiek geheim dat hij ambities heeft... maar dat is nog iets anders dan nu de beslissing nemen... dat hij het ook, ook daadwerkelijk gaat proberen natuurlijk. Ja. Ronald Plastek al gesignaleerd? Ronald Plastek ook gesignaleerd. Uh, kwam tegelijk met mij de trein uit op Den Haag Centraal. Ah, dat is mooi makkelijk. En uh, zei dat hij uh, niks wil zeggen over wat hij uh, eventueel gaat beslissen. Dus, en Plasteek is inderdaad ook een van de mensen die wordt genoemd... net als bijvoorbeeld Martijn van Dam en ook Nebehad Al-Bayrak... die op dienstreis is met de commissie Buitenlandse Zaken naar Tunesië maar volgens de laatste berichten terugkomt. Ah. Dus die, wanneer verwacht je die? Ja, uh, ik weet ik, de vluchtschema's met Tunesië ken ik niet uit mijn hoofd, <laughs> maar uh, die zou in de loop van de dag of avond uh, terug kunnen zijn. Goed, Frans Timmermans, ook uh, al gezien? Uh, nee, niet gezien en die zit in Zuid Italië en die schijnt voorlopig niet terug te komen. Ah, die kan altijd in het Italiaans solliciteren. Die kan in het Italiaans solliciteren en daar heeft hij dus ook tot 28 februari de tijd voor. Goed, Wilco. Uh, zodra er mensen uh, van die fractie binnen druppelen en ze hebben iets noemenswaardigs te melden, uh, meld je vooral in deze uitzending. Dus, Dank je wel voor dit doen moment. We zeker. Hier aan tafel verder Kees Boonman, politiek analist van. Uh, de Tros van in vandaag en van Tros Kamerbreed. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Even terugblikken op de afgelopen weken van... Uh, laten we zeggen de laatste weken van Job Cohen als fractieleider. Ik zag uh, Hans Peckman, de partijvoorzitter... gisteravond in Nieuwsuur zitten en bij die persconferentie ook. En dan zei het, hij zei... ik vind het verschrikkelijk dat Cohen wegging. Was hij ook niet de man die zei... Job Cohen is voor mij de lijsttrekker... maar we gaan wel lijsttrekkerverkiezingen organiseren... en als er een betere is, moet hij opzij? Ja, waarmee hij in feite al een vraagteken... achter uh, de partijleider zette... Dat was was natuurlijk een hele rare typische opmerking... van de net nieuw verkozen partijvoorzitter. Want ja, je bent partijleider eh, totdat je het niet meer bent. Maar je gaat natuurlijk niet een verkiezingscampagne aankondigen... op het moment dat er een nieuwe partijleider gekozen moet worden... waarbij je dan zegt dat er misschien nog wel betere zijn dan Job Cohen... en daarmee plaats je een vraagteken. Dat was niet slim. Ook gij Brutus? Ja, daar uh, gaan natuurlijk mensen naar op zoek. Is dit uh, voorgekookt? Is dit uh, bedacht? Is deze route zo uitgestippeld? Was het in ongeval? Was het niet gewoon omdat hij heel graag lijsttrekkersverkiezingen wilde. en niet helemaal goed had gekeken ja, wat de consequentie kon zijn voor Cohen? Ik denk dat hij de situatie in zijn eigen partij gewoon een beetje onderschat heeft. Hij keek naar het voorbeeld in Frankrijk. waar uh, ook het hele volk daar, uh, als ze een uh, euro of een tientje geloof ik, stortten. dan mee mochten doen aan wie de lijsttrekker bij de Sociaaldemocraten... voor de presidentsverkiezingen zou worden. Uh, en hij wilde dat kopiëren in Nederland. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk een beetje raar. Ik ben benieuwd of hij dat uh, blijft uh, volhouden. Want het congres heeft daar overigens wel ja tegen gezegd... een paar weken geleden. Ja, ik denk gewoon dat het een toevalligheid... en een opeenstapeling van ellendige situaties is... en het nu uiteindelijk dit weekend gewoon tot een implosie kwam. Er zijn journalisten gebeld vanuit de fractie en ge-smst en gemaild met de mededeling dit gaat zo niet langer? Was je een van die journalisten? Het is al maanden kun je horen uit de fractie en iedereen die zegt uh, dat dat een verrassing is zoals Marleen Bart, daar zie ik de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de eerste klas. Dat is onzin. Ja, dat is kletskoek. Dat is uh, van een uh, ongeloofwaardige uh, politieke naïviteit. Ja. Uh, iedereen, er werd maar over één ding gesproken, ik maak mijn eigen zin niet eens af, zo opgewonden ben ik over uh, het feit dat sommigen het doen als of het een verrassing is. Iedereen die sprak over één ding, namelijk dit kan zo langer niet... en wanneer is het moment daar. Let wel, ook in het partijbestuur, heb ik me laten vertellen... is er ook, ook wel eens door sommige mensen op tafel gelegd... Job, is het niet eens handig om eens na te denken over hoe verder... en of verder. En een van de momenten was daar bijvoorbeeld vorig jaar toen... De, toen uh, aftredende partijvoorzitter Liliane Ploemen. in een uh, uh, interview in de Volkskrant zei dat uh, Job Cohen zich beter moet uh, laten zien. En dat toen ja. een, uh, een noodvergadering in de fractie kwam. en iedereen toen achter hem stond. Maar toen kreeg ik ook, net als alle andere collega's. die elke dag in de haag rondlopen. te horen: dit gaat zo. Niet ja, die partij heeft een lange traditie van het slopen van leiderschap van binnenuit. Uh, dat is, uh, is uh, uh, ze gaan niet altijd even gezellig om. Met, uh, ook met voormalige leiders niet. Ik heb zelf al eens gezien dat voormalige leiders zelfs oud-premier Wim Kok achter in de zaal moest plaatsnemen bij een congres. Uh, uh, geen bloemen, geen niks uh, na afloop van, uh, hè, van, van een regeringsperiode. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, misschien is Cohen ook wel zo koppig geweest dat hij niet heeft geluisterd naar al die uh, kritiek en dat het niet anders kon. Ja, dat laatste heb ik mij uh, wel laten uitleggen. Dat is ook wel uh, zo. Hij heeft uh, vaak te horen gekregen hoe het anders moest. Maar uh, ja, hij liet... Uh... Hij liet zich eigenlijk niet zoveel gezeggen op dat vlak. En misschien ook niet de goede adviseurs hebben. Overigens wel een aardig detail. De dag is vandaag dan heel erg gericht in het Haagse... Uh, met reces, behalve de Partij van de Arbeid dan, op uh, Diederik Samson. Ja. Die was wel de campagneleider van uh, Job Cohen bij de verkiezingen. Dus uh, laten we niet vergeten dat de mensen die nu kritiek hebben... over hoe het ging en de droom zijn voor de toekomst... ook wel degelijk medeverantwoordelijk zijn voor het drama... en de fouten en de visieloosheid in die partij. Ja, uh, die visieloosheid bestrijden ze zelf dus. En uh, dan komen ze voortdurend met PGB's en uh, ontslagrechtbescherming en dat soort dingen aan. Ja, ik hoorde uh, zo even uh, Maurice de Hond, en die roept dat al jaren... Uh, dat politieke landschap, dat uh, moet gewoon veranderen... omdat het electoraat, de kiezer, ook uh, anders denkt. Uh, men denkt niet meer in een uh, ideologie. Kiezers zijn consumenten geworden... die uh, shoppen uh, bij partijen uh, daar waar ze het meeste aan hebben... En die traditionele partijen, als het CDA, als de Partij van de Arbeid... de VVD zie je dat minder, maar die hoor je ook nooit meer. We weten wel dat het bestaat en in de regering zit. Maar uh, echt weten wat die visie is, weten we natuurlijk ook niet. Maar laten we op die twee partijen richten, en de PvdA in het bijzonder. Uh, dat zijn partijen van de vorige eeuw. En die zijn op een hopeloze zoektocht in het donker uh, aan het kijken... Uh, wat vinden wij eigenlijk? Zij zijn in een permanente uh, identiteitscrisis... waarbij geen enkele therapeut gevonden wordt die ze kan helpen. Ja, maar als je niet weet wat je vindt... heb je dan überhaupt nog wel bestaansrecht als politieke partij? Dat ja. begint toch met iets vinden? Ja, nou ja, dat is nu natuurlijk het punt. Er wordt aan de ene kant gezegd dat de partij uh, in het midden zou moeten zitten. Nou, daar is het heel erg druk. Daar wil GroenLinks ook zitten. Daar uh, uh, wil het CDA zitten met het, uh, het radicale uh, midden. Um, D66 zit er al... Dus dat, uh, dat, wo dat wordt heel erg, uh, erg moeilijk. En een echte linkse partij, zoals Spekman heeft gezegd... op het congres, jongsleden... daar zien heel veel kiezers ook niet zoveel in. Een partij, uh, als de Partij van de Arbeid... kan misschien het land, zou je bijna denken... wat Maurice de Hond ook aangeeft... Uh, het land het uh, beste dienst bewijzen. om gewoon eens te zeggen... wordt het niet eens tijd voor gewoon een progressieve... links van het midden staande, grote politieke beweging. Ja, maar dan moet de SP daarin opgaan. En daar zijn ze... Nee, echt niet misschien te dat, dat te de SP doen. dan uh, gedwongen zal worden te kiezen. En nu is het steeds de Partij van de Arbeid die gedwongen, uh, moet, uh, gedwongen moet kiezen. eigenlijk De SP zou dan misschien daar linker van uh, moeten staan. Maar met wie dan, Kees? Want uh, Pechtold zegt voortdurend de leider van D66... wij zijn niet echt links, wij zijn echt nee. ra radicaal in het midden. De laatste het CDA gekaapt, maar die term is een D66-term. Um, uh, GroenLinks, nou ja, dat is een partijtje van zeven zetels. Uh, daar win je de verkiezing ook niet mee. Uh, en uh, dan uh, de Partij van de Arbeid is zover teruggezakt in de peiling. Wat voor een linkse partij wordt dat dan tegenover de dertig zetels waar de SP nu op staat, zo ongeveer in de, ja, zetels, in nou ja, de, de goed, peiling? Uiteindelijk zal toch de zoektocht uh, zich moeten afspelen uh, links van het midden. En beginnend te denken vanuit dat midden, van moeten wij niet meer samen doen? Het is echt, het politieke landschap waar wij nu over spreken, ja. is echt iets van voorbij. Dan even naar de leiderschapskwestie. Want iedereen heeft het over Samson, Timmermans, Plasterk... Um, en uh, uiteindelijk de wethouder Te Amsterdam... Ja, Lodewijk Asscher, ja, ik, ik, je zou bijna wensen... en uh, je zou het uh, ze in elk geval zeker niet gunnen, de Partij van de Arbeid... om weer een soort El Salvador binnen uh, te halen... wat nu Ascher stilaan aan het woord is. El Salvador is. bedoel je de grote, de, de grote redder de grote in plaats redder, van het land? Want dat was twee jaar geleden Job Cohen en dat is niet gelukt. En ja. van Ascher is dat nog maar uh, de vraag bovendien... Uh, wordt ook steeds gezegd dat hij dat om privéredenen niet uh, zou nee, willen. Dat uh, heb ik ook wel eens gehoord. Dus ik nou dacht, ja, die uh, naam wordt dan telkens genoemd. Maar dan wordt hem helemaal niet gevraagd of die, of die überhaupt nee, beschikbaar ik is. Ik begrijp dat hij in zijn gezin een kind heeft die uh, extra veel aandacht vereist. En dat hij in deze fase van uh, zijn leven uh, daar uh, toch in eerste instantie voor kiest. Dus ik denk dat hij daar ook maar helder over moet zijn. Het, hij zou de Partij van de Arbeid in dienst bewijzen om te zeggen: oké, okay, als er verkiezingen zijn, dan sta ik er. Dan, dan is dat gezeur voorbij zou ook prettig zijn voor de tussenpauze die je de komende weken aangezocht wordt. In ieder geval, afrondend, degene die het gaat doen daar... die moet wel erg veel ambitie hebben en uh, misschien niet al te veel van zichzelf houden. Nou ja, als je maar weet wat je wil... en als je maar niet als uitgangspunt hebt de boel bij elkaar houden... wat op Cohen goed kan... Uh, maar dat je je weet te onderscheiden van andere partijen. En dat is het zijn van uh, politicus. Dat je echt aangeeft wat jij wil en wat de anderen niet goed doen. En dat mensen daar enthousiast over worden. Goed, nog een kwartiertje. Dan begint de fractievergadering in Den Haag. Mochten we nog nieuws horen uit de gangen daar uh, in het gebouw van het voormalig ministerie van Koloniën. Want daar zetelt de fractie van de Partij van de Arbeid. Dan melden we dat via nos collega Wilco Boom. Kees, dankjewel voor uh, dit moment. Ja, graag gedaan.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 De liberalisering van de postmarkt, dames en heren, is sinds 2009 een feit. Twee bedrijven, postbedrijven, zijn er nog over. Post en L en Sand. Wat, wat is eigenlijk het verschil tussen die twee en hoe concurreren ze elkaar? Het antwoord krijgt u van Sander Bartling, want die ging langs. Hier zien we de centrale sorteerhal van uh, de hoofdvestiging, de hoofdlocatie in uh, Apeldoorn. Dit sorteercentrum Amsterdam is een samenvoeging van uh, twee oude expeditieknooppunten. die gesloten zijn is het expeditieknooppunt Haarlem in de expositieknoop in Amsterdam. Toen na 13 jaar de stofwolken van de postoorlog optrokken... waren er nog twee postbedrijven in Nederland over. De voormalig monopolist PTT, alias TGP alias TNT, maar nu bekend als PostNL. Ja, PostNL is altijd een groot voorstander geweest van die liberalisering. Consument wordt daar uiteindelijk alleen maar uh, beter van. En de uitdager Cent, begonnen door voormalig medewerkers van de PTT. De vertraagde liberalisering heeft wel eens een tol geëist. Wat dat betreft heeft Cent uh, in die tijd uh, heel hard leren vechten... Uh, om haar voorbestaan te verzekeren. En hoewel de postmarkt krimpt en de concurrentie soms bikkelhard is, zeggen postnl en Cent niet bang te zijn voor elkaar. Ja, ik denk dat er op meerdere vlakken en meerdere terreinen natuurlijk uh, strijd is, is geleverd. Nee, dat is voor postnl geen harde strijd geweest. Ah, nou kijk, dit is uh, hier en hier kijken we heel erg uh, goed in de keuken van uh, van sent. Al die pakjes die we net van Pellets op de band hebben gezien... krijgen hier een eigen uh, vakje. En in dat vakje... Uh, nou, Het zal niet om ons zijn dat het proces even stilgelegd wordt. maar uh, Kunnen wij, uh, uh, wij tenminste een goede blik werpen op wat het precies is? De, de goede, goede doelen. Zie ik, je de ziet, goede doelen, een ja. kookrubriek, nou, je intermediair. Het, we hebben Nekkeman al een paar keer voorbij zien komen. Heiko Meiring, topman van Cent. Het is allemaal bulkmel, hè? valt me op aan die, uh, aan die pakketjes. Doet u nog geen lossen? Een post? Nee, wij doen van geen, mij naar u? Nee, wij doen geen losse post van u naar mij. Uh, cent behartigt de belangen voor de zakelijke uh, geadresseerde postmarkt. Dat betekent dat je minimaal volume aan post uh, aan moet brengen, aan moet leveren. Dat lijkt mij een moeilijkere markt, hè? want die, die bulk, die bulk dat lijkt me makkelijker concurreren tegen... La, uh, uh, NL Post die losse brieven van huishouden naar huishouden moeten brengen, of niet? Nou, ik denk dat ieder daar eens een specialist bij heeft. Uh, Post NL heeft een, uh, uh, denk ik, ook een prima bedrijf neergezet. Uh, Dit is een uh, sorteermachine geluid. Wat je nu hoort, is dat de, de operator van de machine zorgt dat de brieven goed. Uh, uh, ja, ze neergezet worden neergezet voor de machines. Ze worden nu op het invoerblad gezet, zoals wij dat noemen. Dit zijn allemaal handgeschreven brieven, ja, hè? dit zijn allemaal handgeschreven brieven. Dit is post wat vanuit het buitenland komt. Uh, dat noemen wij de, de importpost, zeg maar. Wat je niet kan lezen, daar wordt een, uh, een, een foto zeg maar van gemaakt. Die wordt digitaal verzonden. ...naar ons datacenters, we hebben die in het buitenland zitten. Ge... Zegt hij nou dat er, dat er een buitenlander uh, 1121CA in Lutjebroek moet gaan zitten ontcijferen? Nou, Lutjebroek hoeft hij niet te ontcijferen. Wat hij leest zijn de, de, de, de cijfers en de letters van de postcode. Die toetst hij in en vervolgens is die postcode erbij gezocht... ...wordt die erop gesloten en wordt die alsnog gesorteerd. En dat zegt? Henk van Dries, bedrijfsleider PostNL Amsterdam. Wat is er nou veranderd in de, in de afgelopen jaren? Nou, wat natuurlijk vooral is, is, is al een jaar of vijftien aan de gang de, de automatisering, het neerzetten van sorteermachines, uh, efficiëntieslagen. En we staan nu gewoon voor een hele grote reorganisatie. Dat is het, uh, ja, het logistieke gedeelte vanaf de sorteercentra's waar wij nu staan. Op dit moment hebben we in het land nog 180 uh, voorbereidingskantoren. En het is de bedoeling dat die in de loop van de komende twee jaar gesloten gaan worden. En daarvoor komen in de plaats nog negen grote voorbereidingslocaties landelijk. En daar wordt de post het laatste stukje voorbereid, wat nu nog op de bestelkantoren gebeurt. Uiteindelijk wordt het daar vandaan naar de postbezorgers gebracht. En dat is goedkoper. Uiteindelijk is dat goedkoper, ja. Hoe dan? Ja, je hebt ze niet constant, hoef je ze te bemannen en hoef je daar mensen neer te zetten. Terwijl voormalig staatsmonopolist PostNL al 13 jaar aan het reorganiseren is om de concurrentie aan te kunnen, lijkt nieuwkomer Cent het gemakkelijker te hebben door zich alleen op de lucratieve bulkpost te richten. Maar Cent voelt zich benadeeld in de strijd. Topman Heiko Meijerink. De OPTA heeft, uh, het toezichthoudend uh, orgaan uh, voor de post- en de telecommunicatiemarkt uh, heeft uh, recent een rapport uitgebracht waarin ze over uh, mogelijke misstanden in de postmarkt uh, spreekt. Uh, en dan moet je denken aan, aan de transparantie, aan prijsdiscriminatie, aan uh, de manier waarop de markt is ingericht en er mogelijkheden bestaan tot kruissubsidiering en andere zaken. De Opta merkt op dat dat op de postmarkt het geval is en dat dat ook niet op dit moment voorkomen kan worden. En vraagt middels een aantal suggesties om instrumentarium op te treden. En wij zijn het daar eigenlijk volledig mee eens. Merkt de Opta ook op dat het bij u het geval is, die misstanden? Nee. Maar PostNL werpt zich intussen al op een hele nieuwe markt. Die van de elektronische post. Werner van Bastelaar. Wij gaan kijken hoe we bijvoorbeeld facturen die uh, nu per post komen... Uh, hoe die uh, digitaal geïntegreerd worden in het betalingssysteem. Dus het, ik denk dat de consument uh, uh, nu denkt van ik merk er weinig van. Uh, ik, ik, ik, ik kom er alleen maar achter dat mijn post uh, of te laat bezorgd wordt... of niet op het juiste adres. En ik zie drie verschillende postbodes per dag. Uh, dat is het beeld wat de consument nu heeft, ik denk over een aantal jaren, als, als, als die innovatie uh, die, die, die wij ook doorzetten uh, echt, echt plaatsvindt. Uh, dat het voor de consument een stuk makkelijker wordt uh, en, en, en beter en waarschijnlijk ook nog goedkoper. Morgen in Ode aan de postbode, de postbode nieuwe stijl. Kijk stel nou, ik sta je op voor het elastiekje hè, en ze hebben het gezien en ik heb mijn tijd niet gehaald. Dan is dat de oorzaak, want ik heb mij niet aan het proces gehouden. Nou, dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland, .nl. Straks, Diederik Samson, fractiesecretaris nu nog van de Partij van de Arbeid, met het antwoord op de vraag of hij beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap. Eerst nu nog het humeur van Diederik Ebbingen. Dames en heren, het is ook u ongetwijfeld opgevallen, maar het is weer carnaval. En carnaval is nog niet direct het feest dat ik vier. En bij het aanschouwen van de beelden op de diverse journaals... begrijp ik ook heel goed waarom. Natuurlijk doe ik voor de meest infantiele platvloers... en ordinaire zaken mijn uiterste beste... zoals men dat noemt respect voorop te brengen. Het spijt mij zeer, maar het is mij tot op de dag van vandaag niet gelukt... om het begrip respect aan het carnavalsfeest... zoals dat in ons land gevierd wordt, te koppelen. De beelden vervullen mij met existentiële schaamte en de stellige conclusie dat er betreffende onze soort op deze aarde geen vooruitgang is en dat het leven derhalve nergens toe leidt en dus zinloos is. Nu weet ik niet of dit het uitgangspunt van dit festijn is, ik ben het katholieke geloof niet aanhangig, maar ik meen mij te herinneren dat het carnaval bedoeld is als voorbereiding op de vaste tijd, waarbij de katholiek 40 dagen matig zal consumeren om zo in te voelen hoe Jezus Christus zich 40 dagen zonder voedsel schuilhield in de woestijn. Nu zou deze aanleiding mij al wakker hebben moeten doen schudden over het geloof in een zekere vooruitgang, maar ik ben ook werkelijk benieuwd of de carnavalsvierder weet dat dit de achterliggende gedachte van hun feest is. Sterker nog, ik vraag mij werkelijk af of de carnavalsvierder überhaupt bekend is met het begrip achterliggende gedachte. Ooit heb ik mijn zorgen uitgesproken tegen een carnavalsvierder. Ik was er toevallig tussen beland... omdat ik enkele werkzaamheden in het zuiden des lands moest verrichten... en vroeg aan de tot clown uitgedoste volwassen man... waar ik in godsnaam was beland en of dit wel iets positiefs diende. De clown, eerst nog lachend en hossend, zoals zij dat noemen... reageerde geagiteerd en beet mij toe dat ik zeker uit Holland kwam. Hij sprak Holland uit alsof het uitgekotst vlees was... en begon toen uiterst pathetisch uit te leggen dat carnaval in je moet zitten. Dat als carnaval niet ingezit, dat je het dan niet begrijpt. Ah, net zoiets als pedofilie dus, vroeg ik hem. Hij keek me verbaasd maar met toenemende irritatie aan en vroeg... hoe bedoelde gij dat? Ik legde hem beleefd uit dat pedofilie ook in je moet zitten... omdat je het anders niet begrijpt, maar dat de meeste pedofielen wel begrijpen... dat het onwenselijk is hetgene wat in ze zit tot uiting te brengen... en dat de pedofiel wat dat betreft een stuk verder is dan de carnavalsvierde. Op dat moment werd ik door de feestvierders... als ik me goed herinner een volwassen indiaan... een als verpleegster verklede volwassen man... en de clown zelf op een paar fikse dreunen getrakteerd... en kon enigszins gehavend en geschrokken het feestgedruis verlaten. Nu mijn oproep. Ik zou willen voorstellen geen beelden van carnaval meer de media in te brengen. U weet dat beelden zich tegenwoordig razendsnel verspreiden... en ik maak mij ernstige zorgen dat als er beelden van ons carnavalsfeest... de wereld over zouden gaan, de schade voor ons land... zowel economisch, maar vooral in aanzien, wel eens heel groot zou kunnen zijn... waarbij de positie van Nederland kan verworden... tot het mongloïde neefje van de westerse wereld. Daar kan werkelijk geen meldpunt tegenop. <tiedacht> Diederik Ebbingen, morgen het ochtendtumeur van Koos Postma. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Uh, u luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan snel weer naar Den Haag, want die fractievergadering... van de Partij van de Arbeid met de uh, gekwetste leden van die fractie... die nu uh, zonder Job Cohen verder door het leven moeten... die staat op het punt van beginnen. En de grote vraag, Wilco bij uh, NOS-collega, is... heeft Diederik Samson zich al laten zien? Ja, hij heeft zich laten zien, uh, want uh, hij gaat naar die, naar die fractievergadering toe. En hij laat nog een beetje in het midden of hij zich kandidaat gaat stellen. Maar hij zei wel dat hij er serieus over nadenkt. En het is, uh, zijn, zijn eigen overwegingen zijn daarvoor het belangrijkst. Niet de overwegingen overwegingen van de fractie. Maar hij denkt er dus serieus over na. Maar hij heeft nog geen knoop doorgehakt, zegt hij. En uh, dit was ongeveer het eerste wat hij zojuist tegen het verzamelde journalisten zei. Meneer Samson, goedemorgen. Goedemorgen. Onder de achterban bent u de meest populaire, blijkt uit de peilingen. Bent u beschikbaar? Ik zag zoiets, jongens. Het nieuws van gisteren uh, is ook voor ons allemaal uh, erg nieuw. Heeft ons ook overvallen. En uh, we gaan nu als fractie uh, nadenken over hoe het verder moet. Dat is namelijk belangrijk. Maar dat vroeg ik niet. Bent u beschikbaar?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 of je dat wil doen, op welke manier je dat wil doen. En dat is nu wel heel erg vroeg. Hè? Wat mij opvalt is dat uh, mensen die het niet willen, zoals Dijsselbloem en Atje Kuiken ook, die zeggen, we doen het niet, dus die spreken zich wel uit. U spreekt zich nog niet uit. Nee, ik maak die afweging. En de campagne is al heel kort, heb ik gisteren gezien. Laten we hem nou niet nog korter maken door hals over kop allerlei dingen te gaan doen. Maar u nou, bent wel aan het nadenken, dus? Ik denk na. Ja, Diederik Samson, hij denkt na over de vraag of hij zich gaat uh, opwerpen als, op, als opvolger van uh, Job Cohen. Uh, hij heeft daarvoor tot 28 februari de tijd... net als alle andere leden van de Tweede Kamerfractie. Andere mensen die worden genoemd als potentiële opvolger van Cohen... zijn onder andere Martijn van Dam, Ronald Plasterk... ook Frans Timmermans, Nebehad Al-Bayrak... die vanuit de Tunesië, waar ze op uh, dienstreis was met de Commissie Buitenlandse Zaken... vervroegd terugkomt uh, om hier ook nog aan de vergadering mee te doen... en haar mind op te maken. Nou ja, die vergadering die gaat dus zo beginnen. Het is best uh, mogelijk dat we na afloop nog niet weten... of uh, mensen zich kandidaat gaan stellen... Want zoals gezegd, ze hebben tot 28 februari de tijd. Uh, maar misschien komt uh, Diederik Samson na afloop wel naar buiten met de mededeling. Ik ga het proberen. Uh, we gaan het afwachten. Uh, de leden lopen nu naar de vierde verdieping van het gebouw Kolonie in de Tweede Kamer. Dat is waar de fractiekamer van de PvdA is. Wij kunnen daar niet naartoe. Wij moeten een verdieping lager voor de deur wachten bij de trap. En daar staan dus ook tientallen journalisten, cameramensen, fotografen... Uh, ja, om af te wachten wat er allemaal gaat gebeuren. En de vergadering gaat naar verwachting zo'n anderhalf tot twee uur duren. En misschien weten we dan dus meer. En dat horen we dat van jou uh, vanuit Den Haag, Wilco. Eén uh, ding viel me op, Wilco. Dat was het eerste zinnetje. O, toen jij zei, uh, u staat hoog in de peilingen. Ik heb zoiets gezien, ja. Uh, ja, dat, maar dat was collega Marcel Bril overigens. Maar ja. uh, hij had het ge gezien. Het was ook bijna niet te vermijden natuurlijk. Want het ja. stond op teletext en daar kijken alle politici elke dag wel een paar keer naar. Goed, welkom boom vanuit Den Haag. Je houdt ons de hele dag op de hoogte vanuit het gebouw van Kolonië waar de Partij van de Arbeid-fractie zetelt. Dank Dan nu. De derde voedselbank voor dieren is deze week een feit. Ook in Zuidoost-Drenthe kunnen mensen met een minimuminkomen inkomen... voortaan gratis voedsel ophalen voor hun huisdure dieren. Ludo Hellebrekers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde... de branchevereniging voor Dierenartsen. Bent u daar blij mee? Nou, ik vind het goed dat er uh, naast, nood, dat, naast aandacht voor nood van mensen... dat er ook aandacht is voor de, de nood bij dieren. En in die zin ben ik, uh, vind ik het een goede zaak. Ja, maar als je het voer van je huisdier niet kunt betalen... moet je dan überhaupt wel beginnen aan een huisdier? Dat is de terechte opmerking. Ik, maar dan zegt u ook begin aan de huisdier. Wij pleiten er al jaren voor dat mensen voordat ze een huisdier aanschaffen... ...eerst goed uh, nadenken over de kosten die namelijk aanzienlijk hoger zijn dan alleen de aanschafkosten. Maar tegelijkertijd stellen we ook vast dat als je al een huisdier uh, hebt en dan misschien al jaren hebt... Dat, er dan, uh, dat je dan ook een zorgplicht hebt en dat je ook moet zorgen dat het dier niet alleen voeding, maar ook gewoon de goede medische verzorging krijgt. Ja, uh, krijgt u minder uh, patiënten op het spreekuur, uh, dieren dus, uh, doordat die voedselbanken er zijn? Nee, dat is, uh, dat is eigenlijk niet uh, aan te tonen. Dat wij minder mensen op ons spreekuur krijgen doordat die voedselbanken er zijn. Dat, uh, die relatie is er niet 1, 2, 3 te leggen. We zien wel uit onderzoek ook dat er in Nederland al een aantal jaren grote groepen dieren zijn, huisdieren zijn... die de noodzakelijke medische zorg niet krijgen vanwege financiële nood. Dus dat de financiële nood ook hier doorwerkt, dat is een ding wat duidelijk is. Ja, uw boodschap is dus goed voor mensen die al een huisdier hebben en in de ellende terecht zijn gekomen. Maar als je het niet kan betalen, begin vooral niet aan een huisdier. Nou, denk daar goed over na. Denk na over de totale kosten. En sta je niet blind alleen op die aanschafkosten. En denk ook na naast de reguliere kosten van voeding en verzorging... Ja. over hoe je uh, eventuele problemen gaat financieren als een dier ziek wordt. En Juist. of je daar net ook misschien niet een verzekering voor af moet sluiten... een dierziektekostenverzekering. Juist, want dat kan in de honderden euro's lopen uh, per maand, zeker bij een grote hond. Absoluut. Lu Ludo Hellebrekers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Ik dank u wel. Vraag. Einde van deze uitzending, want het is precies half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. En snel door naar Prem Radar ergens in Nederland. Nee hoor, bij de Haringkar in Den Haag, Sven. Want natuurlijk is het de PvdA hot nieuws. En uh, in mijn bus uh, heb ik de nummer 35 van de lijst. Uh, trouwens, Sven, huiskamer vraag je. Wie, wordt de op, wie komt nu de Tweede Kamer binnen nu Job Cohen vertrekt? Uh, dat, Poeh, dat overval je me mee. Had ik moeten weten, weet ik niet. John Leerdam. Ah, onze Uit vriend. Amsterdam. Ja. De goede. Ja, uit, uit Amsterdam. Ik, pro ik probeerde hem te bellen... maar hij neemt zijn telefoon niet op. Ik dacht, dat kon jij hem ook feliciteren. Want het zit zo'n Sharon Dijksma is met zwangerschap verlof... dus daarom is Myrthe Hilkens al in de kamer. En John Leerdam treedt vandaag dus toe. En wat het leuke is bij mij in de bus... is nummer 35 van de lees, Mohamed Mohandis, onze favoriete P van de A-man. Uh, hij gaat als deskundeloog met mij praten... want alleen Margot Kranenveld niet voor hem. Dus misschien wordt hij nog Tweede Kamerlid. En Sven, vooral luisteraars... P van de A-leden en P van de A-stemmers. U hebt van alle deskundologen ge gehoord. Ze hebben allemaal hun mannetje gepitcht. Maar vandaag staat primtime open voor alle P van de A-stemmers en P van de A-leden... om te zeggen wie de tijdelijke politieke leider moet worden. Maar dat gaan we doen nadat de bourgondische stem van Jan van de Putten... u het laatste nieuws heeft verteld. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, rond deze tijd komt de Tweede Kamerfractie van de PvdA bij elkaar... om te praten over het vertrek van Job Cohen. Gisteren de partijleden komen in de, kunnen in de komende weken hun stem uitbrengen... op een van de zittende Tweede Kamerleden... waarna de fractie dan een voorzitter kiest. De Woonbond en de vakcentrale FNV zijn woedend over het kabinetsplan... om de huren te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. De bonden noemen de verhoging van 5 een onacceptabel maatregel. Bij een Amerikaanse militaire basis in Afghanistan hebben zo'n 2000 mensen gedemonstreerd na het nieuws dat daar exemplaren van de Koran waren verbrand. De Amerikaanse bevelhebber van de ISAF-troepen heeft oprechte excuses aangeboden en hij laat onderzoeken wat er nou is gebeurd. En het pakketbezorger TNT Express heeft vorig jaar 270 miljoen euro verlies geleden. In 2010 was er nog 66 miljoen winst. Het bedrijf maakte vooral veel kosten in Brazilië. En verder heeft TNT Express veel last van de recessie in Europa. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. Rem Hij is vertrokken, Job Cohen. De koning is dood, leven de nieuwe koning of koningin? Via de massamedia hebben de spinners en de belangenbehartigers al hun mannetjes gepromoot. Op dit moment begint de vergadering van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid... om te bespreken wat de fractie gaat doen en wie tot half maart de fractie moet leiden. En daarna komt uit hun midden een tijdelijke politieke leider. Luisteraars, u weet het, u bent de persoon waar ik het liefst naar luister. Mijn vraag aan u is simpel. Welk lid van de Tweede Kamerfractie moet nu politiek leider worden? En luisteraars, sorry voor u allen die geen pvda van de A lid of P van de A stemmer bent, maar ik wil alleen P van de A leden en stemmers hun mening laten horen. Dus, P van de A leden en stemmers, grijp uw kans. Bel me op 0800 1121, mail naar primeap-ntr.nl. en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij P van de A Time. Goedemorgen Hans Spekman. Goedemorgen. Meneer Spekman, mag ik u ten eerste zeggen... ...u was in mijn bus en u is toen de vloer met me aangeveegd in zaken Mauro. Maar ik vind dat u het fantastisch doet als partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Yes, u staat daar zoals u bent, met uw eigen dingen en kist er ook. U, u, u weet wel dat u het verdomd goed doet, hè? Nou ja, het is gewoon een grote situatie, maar ik maak er het beste van. Uh, okay. Dat probeer ik althans. Nou, kunt u me even twee problemen helpen? Um, half maart wilt u dat de PvdA-leden via een ledenraadplegingen advies moet geven wie de leider moet worden. Maar wie moet, ja. tot, wie moet tot half maart de fractie leiden? Nou ja, het lijkt mij logisch. Is, dat is mijn opvatting, uh, dat Jeroen Dijsselbloem dat doet. Omdat, omdat Jeroen ook kandidaat is zeg maar, voor het uh, nieuwe leiderschap van de Partij van Arbeid. En hij is nu vicevoorzitter en dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Nou, je kan ook zeggen, als vicevoorzitter heeft hij onvoldoende Job Cohen kunnen ondersteunen als voorzitter. Nee, nou ja, hij heeft snoeihard gewerkt. En dat heb ik uh, zelf ook door met eigen ogen gezien in de fractie. En dat vindt Job ook. Ja, maar Hans... Dus ik ga niemand afbranden die dat niet verdient. En nee, maar lieve, lieve Hans Peckman, uh, je kan zeggen, ja. kijk, uh, de Partij van de Arbeid heeft nog de internationale, dus een socialistisch beginsel. En dat ja. is collectiviteit. Dus als de voorzitter ja, mislukt is, is de vicevoorzitter toch ook mislukt? Nee, dan heeft de hele fractie en de hele partij gefaald, in mijn ogen. En niet, eh, zeg maar, één enkel poppetje die dicht voorbij staat. Want dat zou ook makkelijk zijn. Dan zijn degenen die er weinig aan hebben gedaan, om iemand sterker te maken, minder schuldig, dan degene die er wel heel hard voor heeft gewerkt. Ja. En dat past ook niet bij de collectiviteit waar ik deel van uit. Daarom vind, ik, daarom vind ik u niet zo leuk, meneer Spekman. U heeft altijd argumenten waar ik niets tegen kan zeggen. Uh, uh, meneer Spekman, wie vindt u dat er nu alleen? Want u bent behalve voorzitter ook gewoon lid. En vandaag ja. mogen pvda Alleen zeggen wie ze vinden dat de tijdelijke politieke leider moet worden. Wie vindt u ja. dat het moet worden? Nou uh, ja, dat vind ik misschien stom, maar ik zeg dat niet. En omdat ik dat uh, ook niet wil zeggen, omdat ik hou van de partijdemocratie, en ik wil overigens net zoals wat jij nu doet de radio, ook een primaries organiseren bij ja. de volgende landelijke verkiezingen. Ja. Maar dan moet je het niet belasten zeg maar, met een opvatting van een voorzitter, omdat sommige mensen... Die nemen dat gewoon maar, uh, op een andere manier serieus. Dat vind ik gewoon niet eerlijk. Maar, respect, maar u bent gewoon lid. Ik vraag het u als gewoon een lid ja, ja. van de partij van de arbeid. Dat weet ik, alleen ik, ik, ik beschouw me zo en ik. Ik uh, vind, zeg maar, dat niemand met een functie per se nou beter is dan de rest. Alleen ik weet wel dat andere mensen dat zo gaan duiden. Okay, en Spek juist, zeg maar, in zo'n situatie ben ik gewoon razend benieuwd wat de leden uh, vinden. <laughs> meneer Peckman, laatste vraag. Um, ik, heb, ik, ik, ik werd lid ooit uh, van de Partij van de Arbeid. En toen was het echt een streven om meer vrouwen aan de macht te krijgen. Bij gelijke geschiktheid een vrouw. En ik weet dat in, u was toen wethouder in Utrecht, toen uh, Wouter Bos, uh, toen uh, Melkert aftrad. En toen ja. is de vrouw Jeltje van Hoofd die met krachtige hand die partij heeft geleid... door een woelige periode. En u weet dat ik een groot fan ben van vrouwen. Dus ik wou u vragen of u als voorzitter niet even kon zeggen... dat bij gelijke geschiktheid de vrouw voorgaat. Nou ja, dan zullen de leden dan voor moeten kiezen. Ik vind dat vast en ik ben trots dat we als Partij van Arbeid... hele goede vrouwen hebben. En in de fractie en overal in het land. Hè? Want... Ik bedoel, we hebben heel lang om en om gedaan. Dat vonden heel veel mensen onzinnig, man, vrouw, man, vrouw. Maar dat zorgde wel voor dat vrouwen ook een kans hebben gekregen... die normaal niet zo hun hoofd naar voren... Uh, sloegen van kijk, mij hier staan. En daar ben ik wel blij mee dat ik lid ben van zo'n partij. Maar ik u nog één uh, ding? U bent wethouder geweest in een moeilijke stad, Utrecht. Jullie hebben Jette Kleinsma in de fractie. Dat is een oud-wethouder, kent het klappen van ja. de zweep. Lekkere linkse, directe praten, niet met meel in de mond. Zo ze geen ideale tijdelijke politieke leiders zijn? Jetta vind ik heel erg goed. Dus ik vind uh, dat er in de fractie heel veel mensen rondlopen die goed zijn. En Jetta is daar zeker een van. Ik mag Jetta graag. Ik ken er ook al vanuit mijn wethouderschap. Hè. We waren allebei bezig met de daklozen uh, te huisvesten in plaats van dat ze wegrotten op straat. Oké. Okay. Um, ik wil je tot slot dit nog meekijken van meneer Spekman, want u bent nu in de auto op weg naar Den Haag. U belt Hans Vrie. Rudy zegt: Prim staat bij de Haringkang op het Binnenhof. Het laatste fatsoen in het parlement is gisteren weggejacht. Sterkte Job Cohen. Job is, is uh, super fatsoenlijk. En ja. dat vind ik, uh, ik heb zelden zo iemand uh, zeg maar, leren kennen. Uh, die dat fatsoen zo diep in hem heeft zitten. Dus ik, daarom was ik gisteren uit gewoon uh, treurig ermee en denk dat nog. Okay. Dus ik vind het gewoon echt ontzettend behalen dat hij het uh, niet heeft gered in Den Haag. Men... Dat hij... Opgegeven. Meneer Spekman, ik vind u ook een ontzettend fatsoenlijke man en ik moet zeggen dat ik vol bewondering keek. hoe u doet. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen en veel sterkte en succes. Mohamed Mohandis, je bent nummer 35, je bent onze eigen deskundige, je bent voorzitter geweest van de jonge socialisten. Wie moet volgens jou de tijdelijk nieuwe politieke <laughs> leider worden? Ik vind het al heel goed dat er natuurlijk heel veel uh, uh, kandidaten geschikt zijn uh, in de fractie, maar... Uh, ik vind het heel goed dat het partijbestuur heeft gezegd... de leden zijn uiteindelijk aan zet. Ik kan nu misschien wel tien namen opnoemen. Noem, noem, noem. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, uiteindelijk kiezen de leden. En, nee, noem maar de drie dan. Maar alle, allemaal die ik nu opnoem, die, zijn nog allemaal, uh, die, die moeten nog wel doorstaan... dat ze de geschikte zijn. Dus ik ga nog een definitieve keuze maken. Maar uh, ik zou zeggen Jette Kleinsma, Diedrik Samsom... Uh, Ronald Plasterk, Nebat Albeirak, Martijn van Dam, ik, uh, Frans Timmermans. Het zijn allemaal mensen die geschikt zouden zijn om... Uh, kortom, uh, het is echt aan de leden. Ik ben ook gewoon lid, dus uh, ik laat het lekker op me afkomen. Maar je hebt, maar... Je hebt, maar, maar je, je hebt wel moment, ja. je hebt een aantal dingen die je zegt. Die, die, die, die, die, die, je, je hebt wel een punt. Maar kijk, ik, ik, ik zal je een voorbeeld geven. Hè. Um, een, een, een vrouw... Uh, uh, uh, je bent zelf van Marokkaanse afkomst. En je weet dat um, in de perceptie... Vaak bijvoorbeeld je geslachtsrol kan spelen. Hè? En het is <laughs> nog zo. Ik keek gisteren naar alle namen die genoemd werden. Zowel bij de Wereldraad door als bij Power Witteman, Alleen mannen. He, met foto's Maurice de hand heeft gepeld, Mannen, ik zag Jette Kleins, maar niet in die peiling. Ik, ja, ik, uh, ik denk dat, dat Hans zojuist terecht heeft gezegd... dat vrouwen natuurlijk minder geneigd zijn, tenminste... Uh, die ik heel goed ken, om te zeggen... kijk mij eens, ik ben ook uh, heel geschikt. Maar uh, ik denk dat, dat nu iedereen de kans krijgt uh, om zich kandidaat te stellen... en dat het aan de leden is om te bepalen... van het wordt tijd voor een uh, vrouwelijke leider bijvoorbeeld. Maar zou jij per definitie op een vrouw stemmen? Ik stem echt op de beste en ik moet je eerlijk zeggen nee, maar, maar. dat ik overtuigd moet raken van alle kandidaten. Dat meen ik echt. Wie vind je de beste die beter van ze? Ik vind ze eigenlijk allemaal op hun verschillende terreinen heel Ik vind het dat kleins, maar de beste die beter. Omdat ze de ja, emotie hebben. Ja, dat raakt. vind jij. Ja, nee, kijk, natuurlijk ja. heeft Jetta ook de lokale ervaring. Ik denk dat dat altijd een pre is als je ook lokaal weet uh, hoe het ruilt en zeilt. En dat je ook natuurlijk, zoals Jetta, uh, bestuurlijke ervaring heeft, ervaringen in het parlement. Ja. Maar zo zijn er weer andere Kamerleden die weer hele andere ervaring, uh, ervaringen en kwaliteiten hebben die ook nodig zijn. Kortom, het is... Straks, is dit echt is, is erg. Ik ken Mohamed al jaren <laughs> luisteraars. Ik ken hem echt. Het was een betrokken ding. En ik, ben ik het sprak nog altijd direct en niet begin, je begint te draaien. Je bent nog niet nee. in de Kamer. Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik denk dat ik uh, geen respect zou hebben voor de leden. Als ik nu opeens zou zeggen, die is geschikt. Het okay. heeft ook te maken met het feit dat ze zich echt moeten bewijzen. Ook ik uh, moet nog overtuigd raken van de beste kandidaat. Dus ik zou zeggen, uh, tegen al die kandidaten die zich, zo, uh, die zich deze week gaan aandienen, overtuig me. Oké, okay. misschien ga ik ze allemaal in de bus uit Nodig. Dat zou ook een idee zijn. Meneer Van Hetzelfde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, wat we nodig hebben is Plaswerk. Die is sterk, zoals zijn naam zegt. <laughs> uh, de af van Cohen de, met de dictatuur van gelijk, gelijkhebberigheid. En meneer, meneer Van Hetzelfde, van de... heeft u P van de A gestemd? Ik stem altijd Partij van de Arbeid. Ik, uh, ik heb nooit op Cohen. Ik stap eerst op dat. Uh... Uh, Turkse meisje, weet je, die met hem terugkomt en later op die Marikanen uit Amsterdam, dat zijn dat uh, oh, Maar mag ik u wat vragen? Dus u hebt eerst ja. gestemd op Nebahat bayrak en toen op Ahmed Marcouch. Maar u heeft ja. niet gestemd op Plasterk, maar u wil hem wel als fractievoorzitter. Waarom niet ja. Ahmed Marcouch? Uh, nou, nee, ik, uh, we hebben nu iemand nodig gewoon die uh, zee is, die uh, de woorden... Kijk, Wilders die maakt van ons uh, crimineel, uh, zeg maar, utopisten. En Cohen het daar geen antwoord op en, en maakt gehakt van... Uh, van die populist-fascist Wilders. En dat hebben we nodig. En we moeten terug naar de pragmatische socialisten. Want de SP. Dat, die, die, die hebben een utopie. Die geloven dat het productiemiddel in handen komt van de arbeiders. Dat zal nooit gebeuren. Oh. We moeten gewoon, dat, de Partij van de Arbeid is de Partij voor de Arbeiders, zoals hij heet. En dat moeten ze overbrengen. Meneer Van Hetzelfde, dus het, het is heel grappig. Ja. Ik kreeg net van Anton een mail. Het belangrijkste voor de P van is om zo snel mogelijk totale samenwerking met de SP en GroenLinks te zoeken. Om één grote partij te vormen als tegenwicht voor rechts. Maar dat vindt u dus, Laricoek. Dat is ik ook. Dat gaat niet. Want de partij van de arbeid... De kijk, de SP, dat is leuk. En ze zijn wat leuk, Maar op, als die aan de macht komen, dan gaat de zelf weg. Iedereen gaat weg. Want dat gaat niet. Die, die, de, de, de zogenaamde liberale uh, leugen... Dat, dat de arbeider is... De arbeider is nooit een, een, een doel geweest, maar altijd een middel. Van de Je kan alleen maar wiens maken via okay. de arbeider. Meneer Van, de de van Hetzelfde, mag. hartstikke ja? bedankt. Ik hoor aan uw stem dat u er emotioneel heel erg bij betrokken bent. Dat is erg leuk. Mevrouw Margreet Horselenberg. U bent burgemeester van Lelystad van Partij van de Arbeidhuizen. En ik vind het ontzettend leuk, want ik wilde graag een vrouw die ook aan de macht is. Dat bent u. Um, ja. Welke vrouw moet volgens u politiek leider worden tijdelijk? Ja, ik vind dat het begint met het zee dat de vrouwen zichzelf even beschikbaar moeten stellen. Uh, dat geeft ook iets aan van leiderschap. Uh, ik kan wel alles zien, maar de eerste vraag is: doe je mee om uh, te kandideren voor het fractievoorzitterschap, zodat de leden daaruit kunnen kiezen? En dat geeft al aan uh, dat die vrouwen zelf het initiatief moeten oppakken. En wie vindt... Dat is punt één. U... Nou ja, goed. Nee, er is een goede. Uh, Jetta is een goede. Er zijn gewoon goede vrouwen ook in die fractie die dat makkelijk kunnen. Waarom niet? Uh, maar dan moet je het tonen. Je komt er niet vanzelf. Nu, nu vind ik dat Hans Peckman niet heel slim heeft gedaan, eh, burgemeester Horstelenberg. Want ja. vroeger was het probleem altijd, hè, zoals Wouter Bos heeft gedaan, zelf iemand benoemen. en klaagde ja. met name de lokale pie van de A-mensen van jongens, wat maak je me nou? Nu krijgt ja. u als lokaal lid weer erg veel macht dus bij de volgende leden. Ja. Ja. Ja. ja, dat is ook juist heel goed. Ik denk dat je het even uit de fractie moet trekken en uh, juist door de leden iemand laten voordragen, zodat uh, de fractie dat uh, zwaarwegend advies ook over kan nemen. Dat voorkomt dat er opnieuw discussie gaat ontstaan over de, de leider van de Partij van de Arbeid. Dus dat is een hele politieke slimme set van hem geweest. Voelt u zich als Partij van de Arbeider vandaag iets opgeluchter dan eergisteren? Ja, ik vond het, het gisteren wel een uh, zwarte dag. Ik vind het ook heel triest. Uh, Job Cohen altijd heel betrokken geweest bij de partij. Uh, hij begint aan een klus en dan moet het zo eindigen. Ja, het is inherent aan nee. de politiek. Dat weet ook iedereen. Maar het overkomt je wel. En dat vind ik ook niet dat hij dat uh, verdiend heeft. Maar als je kijkt naar... Uh, ja, hoe het er allemaal uitzag en de prognose. Dan denk je, je kan ook niks anders doen. Je zit namens een politieke partij. En je kan niet hebben dat de hele politieke partij zo in je handen smelt. En dat er niks van overblijft. Dan moet je een pas op de plaats maken. Wat ik u moet zeggen, mevrouw Arselenberg Ik zag Agnes Kant in de tweet en ik heb toen op haar gestemd. En ik vond dat ze niet weg moest gaan. En ze ging weg. En uh, omdat het voor het ja. grotere goed van de partij was. En toen kwam Emil Roemer en ging het omhoog. In die zin ja, precies. kan ja. je zeggen dat Job Cohen heeft gekozen voor zijn partij. Ja, die heeft hij ook. Ja. Dat zeg ik ook. Ja. Uh, maar dat blijft persoonlijk altijd bij iemand wel pijn doen. Ja, dat, dat is waar. Een beetje, dat is het dubbele wat er altijd in zit. Nee, je moet ook altijd in het belang van de partij werken. Daarom bij, uh, stel je ook beschikbaar voor een politieke partij. En de politieke partij staat daarboven. Boven jouw eigen belangen. Mevrouw Harselenberg, ik vind het heel leuk dat u uit de vergadering bent gelopen om ons te woord te staan. Ik wens u heel veel ja, succes heel in het mooie Lelystad. En dank u wel ja. dat u even hey, aan de telefoon komt. Succes, ja. Dank Bye. u wel. Um, ik krijg van onze favoriete Beppi. Uh, die zegt, prim als lid van de PvdA. Hoezo zwalkje je in de ronde gisteren? SP-aanhanger vandaag PvdA. Morgen zekere PVV'er. Nee, Beppi. En luisteraars voor alle duidelijkheid. Ik woon in dit land en ik hou van een heleboel mensen... die hard werken om iets in dit land te doen. En uh, uh, uh, uh, hier, Mohamed Mohandis. Je weet dat ik niet stem op de partij. van. Daarbij. Ik ben openlijk over wat ik stem. Ja. Maar ik heb wel sympathie voor je... omdat jij probeert de maatschappij vanuit jouw perspectief beter te maken. Nou En dan heb ik hier een, van Jan Bakker even maar rust in de tent. Haantje, Samson en Van Dam maar even niet. Voorlopig maar even Jette ja, Kleins, maar integer, sociaal en samenbindend. En dan komt hij. daarna luiden we Eberhard van der Laan en Job Cohen. Dat ineens wordt Eberhard van der Laan weer genoemd. Ja, nou ja, kijk, uh, ik denk dat... Uh, wat de P Partij van de Arbeid sterk maakt... is dat je ook buiten de fractie heel veel geschikte kandidaten hebt. Ik wil nog even terugblikken op gisteren. Want Job Cohen heeft met echt... Met, ik, ik, ik heb er echt bewondering voor hoe hij dus afscheid heeft genomen. Met welke woorden. En dat, er, en dat raakte, want het was echt uh, diep uit het hart. En, uh, en daarnaast is het ook zo... dat, want daar hebben we het nog niet over gehad over die opvolging straks... is dat degene die nu uh, of Zegelijk straks of morgen uh, zich naar voren gaat schuiven... ook tijdelijk politiek leider wordt. Maar het zou wel goed zijn als diegene die dat wil... zich beseft... ...dat hij dat ook moet doen voor na 2014-15. Ja. Dus het zou jammer zijn als iemand zegt, ik doe het voor even. Nee, nee. als je het wilt doen, ja. doe het voor de lange termijn. Maar weet dat straks, als de verkiezingen zijn... ...er topkandidaten uit de rest van het land zich ook kunnen aandienen... ...voor de grote strijd voor het leiderschap. Dus het zou niet goed zijn als iemand zegt, ik, ik wil het wel doen... ...maar niet voor de lange termijn. Wat leuk is, ik heb een van die topkandidaten aan de telefoon. Goedemorgen Jan Hamming. Goedemorgen. Jan Hamming, luisteraars, is PvdA-wethouder te Tilburg. Een man die ik erg bewonder, die in Tilburg met zijn poten in de modder heeft gestaan en heel succesvol was als wethouder. Op 1 maart stopt u? Waarom stopt u eigenlijk, meneer Hamming? Nou ja, ik ben inmiddels de langzittende wethouder van de grote steden in Nederland. En dan is het goed om eerst wat anders te gaan doen. Dus ik word per 8 maart burgemeester van Heusden... Prachtige stap in Brabant. Dus dat wil zeggen, als u burgemeester wordt in Heusden... kunt u geen lijsttrekker meer worden voor de Partij van de Arbeid... bij de komende verkiezingen? <laughs> nee. Ik, eh, ik werk me nu echt eerst op het burgemeesterschap van Heusden. En dat is een prachtige uitdaging en ambitie voor mij. En eh, een prachtige gemeente. En ik ben verklocht aan het lokaal bestuur. Ja, maar en, Jan, nee, we kennen elkaar goed, man. Kom op. Je bent nog in de bloei van je leven. Hoe oud ben je nu? 53, 54? Ja, 45. 45, nou je bent 45. Je hebt, eh, Jan, je, hebt, je, je kan heel goed tegen kritiek, je hebt het klappen van de zweep. Je zou toch een ideaal iemand uit Tilburg, uh, je, je, je, je spreekt de taal van het volk, de taal van de elite. Ik bedoel, waarom ga je nog burgemeester worden? Kom op man, leider van de Partij van de Arbeid. En waar we wat ik een beetje vind is dat uh, altijd wordt gedaan alsof Den Haag het enige is waar het gebeurt. Hè? Dat lijkt deze dagen ook weer. Maar vergis je niet, de Partij van Arbeid is meer dan Job Cohen. De Partij van Arbeid ja, is meer is dan Wouter Bos. De Partij van Arbeid is vooral heel veel lokale mensen die lokaal naast mensen staan. En staan met mensen de, de, de leefbaarheid in ons land verbeteren. Okay. En uh, ja, daar ben ik er een van. En dat is denk ik nog veel belangrijker dan alleen die leider. Die is natuurlijk ook belangrijk qua, be qua beeld en qua boefbeeld. Maar het is niet het enige. Onze partij is veel breder. En daar ben ik een van de mensen van die daar graag een rol in speelt. Jan Hamming, ik heb net bedacht dat 1 maart uh, u gaat vertrekken. Dan denk ik dat we maar onze uitzending aan, aan Tilburg gaan wijden. Dan komt u 1 maart in de uitzending. En weet u wat? Ik vind het ook goed dat u waar burgemeester wordt van de is een plaats voor een vrouw. Want u wilt toch ook een vrouw als nieuwe politieke leider van de PvdA. Nou, ik vind in ieder geval dat het iemand moet zijn die uh, van een nieuwe generatie is, van de veertig is. En nog een ja. vrouw of mannen, man dat maken niet zoveel uit. Maar er zijn heel veel goede kandidaten in die fractie om in eerste instantie die fractie te gaan leiden. En daarnaast nog veel meer goede mensen in, in het land die ook de partij kunnen gaan leiden. Jan Hamming, ik zie u een maand en ik wens u heel veel succes. Dank u wel dat u aan de telefoon wou komen. Goedemorgen Annemiek. Ja, goedemorgen. Wie moet dat uh, worden? Ik, ja, ik heb vorige keer heel doelbewust samen met een paar vrouwen van mijn generatie op Job Cohen... Gestemd, omdat wij vonden dat het fatsoen terug moest in de Partij van de Arbeid. Als tegenwicht tegen mensen als Rob Oudkerk. Die wij veel te veel uh, op de tv zagen verschijnen. En waarvan wij geen hele vieze smaak in de mond hadden gekregen. Ja. En wat ik nu heb meegemaakt. Uh, vannacht. Dus dat ik op de EO. Marokkaanse. Werkloze Nederlanders. ...hoorde spreken ten voordele van de PVV. En toen dacht ik, dat is dus wat die man voor elkaar heeft gekregen. Dat de ene bevolkingsgroep tegen de andere wordt uitgespeeld. En daarom kies ik hardgrondig nu voor een vrouw als leidster, fractievoorzitter van de, van de PVDA, Jette Kleinsma. Ze heeft het hart op de goede plek. Zij laat nu een frisse wind waaien in die... Vakbonden die ook een klein beetje aan aardverkalking leiden met de veel macho mannen. Dan laten ze een frisse wind waaien zodat er eindelijk de oude solidariteit weer terug kan komen. En dat was iets waar Job Cohen voor stond. Want ik heb hem bezig gezien in de Bijlmer. Ik heb hem gehoord op het plein na de moord op Van Gogh. En ik heb gezien hoe krachtig en stevig hij kan zijn... Annemiek, hey. een pleidooi uit mijn hart gegrepen voor Jette Kleins. Maar Hartstikke bedankt. Ja. Ik moet weer verder. Echt, dankjewel okay. voor het bellen. Ja. Ja. Um, ja. Ik kreeg, ik, dankjewel. Um, uh, ik kreeg hier van Eline Kleibrink. Maar met deze is ze leuke voor jou. Uh, uh, uh, gelukkig mag ik niet meetwitteren. twitteren. Ja, Eline, je moet altijd twitteren. Uh, Emiel Roemer als leider van de Partij van de Arbeid. <laughs> Ja, nou ja, kijk, kijk, ik, uh, ik denk dat ik uh, graag een drankje met hem wil drinken. Maar ik denk dat Emiel Roemer zo populair is... dat uh, zijn eigen kiezers zijn vergeten waar de SP voor staat. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ik weet niet of Emiel Roemer genoeg sociaal-democratisch is... en te veel socialistisch uh, aan de linkerflank. Uh, of hij uh, de partij weer naar het midden kan trekken als grootste partij... dat kan in de peilingen, maar in werkelijkheid zal het niet gebeuren, denk ik. Luisteraars! <lacht> Luisteraars! Nee is zo populair geworden dat... maar die moet je erin houden. Het is lang geleden dat ik zo gelachen heb. Um, luisteraars, we, we zijn hier altijd heel erg openlijk. Um, ik, ik vind dat de vrouw het moet worden. En ik vind dat Jette Kleinsmaat kan worden. Lea Bouwmeester, Angelique Eising. Ik denk dat er genoeg vrouwen zijn in die partij die dat kunnen. Um, Marianne, uh, die vandaag regie doet, vindt Nebe had al bijraak. Hans is een witte man die wil gewoon John Lurdam, omdat hij dan meer charme heeft. Uh, mijn technicus Paul zegt... zolang het maar geen loon plasterk is... En Rien noemt met stip bovenaan echt de groot, de enige echte econoom van de Partij van de Arbeid. Mohamed, jij kent het veld. Jij kent de mensen op straat. Uh, uh, uh, wie... Uh, kijk, de, jullie partij heeft het probleem van een beetje elitair... Uh, uh, uh, denken. Hè? Dus je moet ook weer iemand hebben die echt dat je dat gevoel hebt dat zeker. hij het vallen kent. Zeker. En dat is altijd waar ik vanuit Gouda voor pleit. Als raadslid kom ik alleen maar tegen uh, uh, uh, mensen tegen die, die zeggen van uh, Cohen kwam niet uit de verf of die kwam niet uit de verf. Dus wat mensen willen horen is dat je een sterk verhaal hebt, maar het ook aan de man kunt brengen. Ja. En dan moet je niet heel veel willen verkopen, maar probeer ook als Partij van de Arbeid te prioriteren waar je voor staat. En ik weet zeker dat als wij ons inzoomen op een paar thema's, het veel meer overkomt dan een wollig verhaal. En toch wel een soort P van de A mentaliteit van... ik ga uit u wel even uitleggen. Ik denk dat de kiezer ja, dat een beetje zat is. Daar ben ik is. echt zat van. Als, me, als, als de P van de A als Samson me nog één keer gaat vertellen... dan geloof me maar, dan word ik helemaal gek. Uh, uh, uh, Luisteraar, er staat een jonge vent voor de bus met zijn moeder. Uh, hij mag de bus in, hoor. Uw belastinggeld betaalt het. Ik krijg hier van Tjarek Reininga een mail. Jammer prim dat je meedoet aan het zagen aan de stoelpoten van de opvolger van Job ON. Want die moet in ieder geval al bang zijn voor de komst van Asher, begrijp ik uit de media. Misschien moet de P van de A-fractie voorlopig maar... niet. ...niemand uh, voordragen. Reinier zegt... ...je kleins, maar prima vrouw, maar oude politiek. Arbeider van toen is middenklasse van nu. Intellectuele tweedeling aanpakken. Michael van den Neut. PvdA de moet eerst beginnen met het neerzetten van een heldere visie en missie. Ja, Michel, dat ben ik met je eens. John Koenraad zegt primetime. ...er moet een bouffier als Asscher tegenover een witte poedel komen te staan. Tijd voor een echte leider. Goh, hen is het niet gelukt. Mohamed, je komt straks die fractie bidden... Uh, uh, en dan mag je... Nee, maar kom op. De kans is vrij groot. Je staat nu bij de tweede opvolger. Uh, John Leerdam is de kamer. Dan heb je nog... Uh, hoe heet ze? Uh, Marco Kranenveld. En daarna kan jij de tweede kamer binnenkomen. Hoe overtuig je die fractie dat ze... Wat, wat, ik, wat ik jammer vind is dat die Tweede Kamerfractie zo geconcentreerd zijn op wat de krant zegt, op wie ja. wat twittert en veel minder bezig zijn met die nou, kiezers. Ik denk, ik denk dat het belangrijkste aspect is, en ik zie het zelf in onze fractie in Gouda, is zelfvertrouwen. Je kunt vaak worden aangevallen, maar als je echt een sterk verhaal hebt en je vertrouwt je eigen verhaal en je staat voor dat beleid en je staat voor waar je voor staat, dan ben ik ervan overtuigd. Het probleem van de Partij van de Arbeid in de fractie is soms dat wij van alles willen doen en dat men niet weet waarvoor we staan. Dus als we even teruggaan naar de basis ja. en laten zien waar je voor je staat dan, dan sta je ook sterker als je wordt aangevallen en dat is precies het probleem op het moment dat er een frontale aanval is zijn we ons verhaal kwijt en ik denk, ik denk dat dat de kiezer een beetje beu is ik denk dat de kiezer ook wil zien dat iemand ergens voor staat en ook de spierballen laat zien aan diegenen uh, die, die voor een ander Nederland staan maar ook ja. staan voor je beleid nee ik ben het helemaal ik kees je bij dat... de laatste bellen de tape vliegt ga je gang je mag zo weer mama. ja ja ga je gang kees Hallo? zeg het maar kees ja, ik... Ik zat te denken aan Jacques Kieler, de ex-wethouder van uh, in Nijmegen. Kees, luister man... je niet. De vraag was, wie moet tijdelijk politiek leider uit de Tweede Kamerfractie Aha, zijn? tijdelijk. Ja, tot ja, half, half ja, dat... maart. Want, daarna, daarna we, want we willen nog veel uitzendingen doen over de PvdA. <laughs> dus het gaat nu om Tweede Kamerfractie. Heb jij gestemd op de ja, PvdA? Aan, aan ja, ja, vind ik ook heel goed. Kees, heb jij gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen? Ja. ja voor welke partij? Ja. Voor de partij van de arbeid, en ja. En op wie heb je gestemd? Ja, ik heb helaas op Job gesteld. Oké, okay. nou, ik zal je wat zeggen, luisteraars. Oké, okay, Kees, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, uh, ja. uh, <laughs> Louis vraagt waarom niemand denkt aan Truusje Terhorst. Het is Truusje Terhorst en uh, uh, ja, die is niet meer in. Uh, Mohamed, mijn vrouw, die ken je ook, uh, die heeft gestemd op Job Cohen. Ze heeft hem meegemaakt als burgemeester van Amsterdam. Va die vond het ook verschrikkelijk Rekker. wat er met hem gebeurde. Um, Laat me dit zeggen. Ik, het, het, het, als mens vind ik meneer Cohen, ik noem hem ook meneer Cohen, een ontzettend integere fan. Zeker. Alleen moet ik constateren dat hij in het politiek spelletje niet goed genoeg was. Jij kwam binnen en jij zei, Prim, ja, niemand zegt iets aardigs over Cohen. Het vervelende is, hoe aardig ik ook ben als persoon, als mijn radioprogramma niet goed gepresenteerd wordt, moet ik wieberen voor iemand anders. Dat is de realiteit. Eens. Maar, uh, meneer Cohen, die was op het... Op het nippertje, nou, bijna, bijna onze minister-president geweest. Dat scheelde niet veel stemmen tegenover Mark ja, maar Rutte. Dat het, ja, dat Nou, daar had je nog moeten onderhandelen, hoor. Want uiteraard. Het onderhandelingsspel. Dat is ook nog een kunst. Uiteraard. Maar wat, wat, wat het sterkste is, is dat Cohen zelf heeft geconstateerd uh, ja. dat het niet meer ging. Ja. En ik denk dat dat alleen maar uh, iemand ziet als hij dat zelf doet. In plaats van dat anderen een paar keer proberen te doen. Uh, maar uiteindelijk moet je gewoon zelf inzien: ben ik degene die die Partij van de Arbeid nog omhoog krijgt? Maar ook voor na de verkiezingen. Want als je dat al niet meer inziet, dan is het alleen maar goed als je uh, eerlijk tegen jezelf bent. En tot dat besluit komt. Daar heb ik wel maar diep respect voor. Maar met, ik zei wat ze vertellen: toen Agnes Kant uh, aftrad, ja. had ik pijn in mijn buik. Uiteraard. En ik had er later in de bus, ook na nou weer een tijdje. En toen lachten ze weer, was ze weer dolgelukkig. Was ze bezig met medicijnen. Ik denk dat de mens Job Cohen veel gelukkiger zal zijn nu hij niet meer in die ellende zit waar iedereen hem zit af te maken. En dat hij weer kan groeien en bloeien en de mooie man kan zijn die hij is. Politicus zijn is de raarste baan van de wereld. En het kan heel hard zijn, maar morgen ben je weer vergeten en dan is er weer een ander. Zo hard is het helaas. En daarom zingen wij, kom op, je kent het, ontwaakt. ontwaakt Verworpen. <laughs> Moet ik echt meezingen? Nee, maar je kent de tekst uit het hoofd, toch? Ja, ja, ja, aarde en die stroom reist al meer en meer. Ik kan ja, mijn gasten mijn de kwaliteiten, kwaliteiten, dat de de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Uh, redactie Fatima, Baja, arts Marianne, Bakker die ook regie deed. Productie, Hans Twint en Momo Zaru. Techniek, logistiek en transport. De echte socialist Paul Rijman. Eindredactie Premier en Na de ster Jan van de Puttendaan naar de Varen met de gids.fm. Morgen om half elf zijn we er weer. Primtime is een programma van de NTR... Tot morgen. En luisteraars, Job Cohen is en bleef een ontzettend fatsoenlijk mens. En ik ben blij dat hij weer uh, lekker kan genieten van zijn leven. Tot morgen. Namaste. Dag.